Maria Morewna. In een ver land leefde Tsarovic Iwan. Hij had drie zusters. De eerste heette Maria Tsarevna, de tweede Olga Tsarevna en de derde Anna Tsarevna. Hun ouders waren gestorven. Maar voor de tsaar zijn ogen sloot, liet hij zijn zoon iets beloven. Ja, ja, luister, mijn zoon, je moet je zusters laten trouwen met de eerste die om hun hand vragen. Dus ze mogen niet te lang bij hem blijven. Ik beloof het u, vader. Binnen een week na de begrafenis... werden de tsarevna's alle drie ten huwelijk gevraagd. De bruidegom van Marja Tsarevna kwam als een donderslag beheldere hemel in de gedaante van een valk. Toen hij op de grond neerkwam veranderde hij terstond in een knappe jonge man. Gegroet, Ivan Sarawic. Eerst kwam ik als je gast, nu als toekomstige bruidegom. Ik wil trouwen met je zuster Marja Tsarevna. Oh, oh, oh. Als mijn zuster je aardig vindt, zal ik haar niet tegenhouden. Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. En zo verging het ook haar beide zusters. Olga Tsarevna werd ten huwelijk gevraagd door een adelaar en Anna Tsarevna door een zwarte raaf. Ook zij waren geen echte vogels. Toen hun vleugels de grond raakten... veranderden ook zij in knappe prinsen. De Tsarevna's vertrokken met hun bruidegom naar hun rijk. Er verstreek een jaar. Zo, ik ben nu een jaar alleen geweest. Het wordt tijd om mijn zusters eens op te zoeken. De Tsarevits maakte de reis te voet. Toen hij wekenlang gelopen had zag hij op een open veld een groot leger dat zojuist verslagen was. Nou, dat is me ook wat. Wie heeft deze legermacht verslagen, soldaat? Uh, het, het leger is verslagen door Maria Morefna, de, de, de schone toch? Nou, dat moet een bijzondere vrouw zijn. En hij vervolgde zijn weg. Tegen de avond ontmoette hij Maria Morefna. Gegroet, Sadowitsch. Waar kom je vandaan? Ben je vrijwillig gekomen of onvrijwillig? Gegroet, koningsdochter. Mijn rijk ligt achter dit gebergte. En een flinke jongeman gaat niet anders dan vrijwillig op reis. Goed. Als je geen haast hebt, wees dan mijn gast in de tenten van ons legerkamp. Ivan Tsarowits bracht twee nachten door in de tenten. Hij werd verliefd op Maria Morevna en trouwde met haar. De schone koningsdochter nam hem mee naar haar rijk... Ze waren gelukkig, maar na een paar jaar wilde Marja Morevna weer ten strijde trekken. Ik laat het beheer van mijn rijk aan jou over, Ivan Tjarwits. Doe overal de ronde, houd overal oog op. Alleen, in het kleine torenkamertje mag je niet komen. Nadat de koningsdochter was vertrokken, kon Ivan Tjarwits het niet langer uithouden van nieuwsgierigheid. Hij haaste zich naar het kamertje. Wie, wie bent u, heerschap? Ik ben Kostei, de onsterfelijke. Heb medelijden met mij en geef me wat te drinken. Tien jaar word ik al gekweld zonder eten of drinken. De tsarwits bracht hem een hele emmer maar ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, maar met één emmer kan ik mijn dorst niet lessen. Geef mij meer water. En de Tsarewits bracht hem een tweede emmer en een derde. Toen hij de derde emmer had gelegd, keerde zijn krachten terug. En hij verbrak met één ruk de zware kettingen. Bah, ha, ha, ha, ha. Dank u, Ivan Tsarewits. Nu zie je Marja Morefna nooit meer terug. En als een verschrikkelijke windhoos vloog Kostei de onsterfelijke het raam uit. Hij haalde Marja Morevna in en voerde haar weg. Oh, wat erg. Had ik maar geluisterd en de torenkamer dichtgelaten. Maar wat er ook gebeurt, ik zal Marja Morevna terugvinden. En nog diezelfde dag ging Iwan Tsarabits op weg. Na twee dagen lopen zag hij een prachtig paleis. Uit de hoge eik voor het paleis kwam een valk aangevlogen. Toen het dier op de grond naar recht kwam... veranderde hij in een knappe jongeman. Ach, mijn beste zwager. Hoe is het met jou gelopen? Kom met mij mee naar huis. Je zuster zal blij zijn. De tsarewits bleef drie dagen bij zijn zwager en zijn zuster. En toen moest hij afscheid nemen. Kijk, ik zou wel graag wat langer willen blijven, maar... ik ben op zoek naar mijn vrouw Marja Morefna, de schone koningsdochter. Dat zal moeilijk voor je worden... Laat in elk geval je zilveren lepel bij ons achter. We zullen hem in het oog houden en aan je denken. Hij liet zijn zilveren lepel achter en vervolgde zijn reis. Daarna bezocht hij ook zijn zuster Olga Tsarevna, die met de adelaar getrouwd was. En Anna Tsarevna, die nu de vrouw van de zwarte raaf was. Ook zijn beide andere zwagers maakten zich bezorgd om hem. Zij kenden kostij de onsterfelijke maar al te goed. Laat in elk geval je zilveren bij ons achter. We zullen hem in de gaten houden en aan je denken. Zijn de raaf vroeg hem zijn zilveren tabaksdoos achter te laten... zodat hij die in het oog kon houden. Iwan Tsarowitsch vervolgde zijn weg. Na een week bereikte hij Maria Morevna. O, oh, Iwan Tsarowitsch, waarom ben je ongehoorzaam geweest... Waarom moest je gaan kijken en heb je Kostij de onsterfelijke vrijgelaten? Vergeef me, vrouw, maar praat niet langer. Kom met me mee voordat Kostij de onsterfelijke terugkeert. Kom, snel. Kostij was intussen op jacht, maar toen hij s'avonds terugkeerde en vernam dat de schone koningsdochter met haar man was ontsnapt, werd hij woedend. Ontsnapt, ontsnapt! Zal ik ze betaald zetten mannen? daarachter dan Ze zijn nog in de halen, sneller, sneller Kosteit ons sterfelijk haalde Paar in Hey, Ivan Tsarevits, Had ik je niet verteld Dat je Maria Morevna Nooit meer terug zou zien En hij ontrukte hem de schone koningsdachter En met jou Ivan Tsarevits, Zal ik afrekenen Voorgoed Soldaat Laat hem in stukken hakken. Oh, nee, nee, mijn arme man. Oh. Ivan Tsjarewits werd in kleine stukjes gehakt. De stukjes werden in een geteerde ton gestopt en de ton werd in de blauwe zee geworpen. Maria Morefna werd door Kostij naar zijn paleis meegevoerd. Omstreeks dezelfde tijd sloeg het zilver bij de zwagers zwart aan. Er is zeker een ongeluk gebeurd. Ik zal mijn zwagers, de volk en de raaf waarschuwen. We moeten hem zoeken. Met z'n drieën vlogen zij naar de Blauwe Zee. Kijk wat hij drijft, zwager. We zullen die tong aan land duwen en hem openen. Ze duwden de zware tong aan land... en slaagden erin hem met hun snavels te openen. Ze haalden de stukjes van iemand Tsjarewits eruit. Wasten ze... ...en legden ze in goede volgorde naast elkaar. Toen haalde de raaf een flesje onder zijn vleugels vandaan. Ah, ah, iemand zade iets. Nu zal ik je besproeien met... Ah. ...dode water. En zie, de delen voegden zich aan een. Toen was het de beurt aan de valk. Ik, zwager, zal je besproeien met levenswater... Er ging even een rillen door het dode lichaam. En Ivan Tsarevits stond op. Oh, wat heb ik heerlijk geslapen? De zwagers vertelden hem wat er gebeurd was. Oh hemel, nou weet ik het weer. Ik moet Maya Moretta, mijn vrouw, bevrijden. Goed, zwagers omdat je zo vasthoudend bent, zal ik je helpen. Ik schenk je het paard van Baba Yaga, de heks. Ik heb het gekregen, omdat ik haar trouw gediend heb. Het is een heel bijzonder paard. Het zal je zeker van nut zijn. Iwan Tsarewits reed naar Marja Morevna. Toen ze haar man zag, viel Marja Morevna hem om de hals. Oh, hoe ben je in dan weer tot leven gekomen? Iwan Tsarewits vertelde het hele verhaal. Maar nu moeten we vluchten. Ik heb het paard van Baba Yaga. Daarmee moeten we zeker kunnen ontsnappen. Kom, stijg op. Toen Pastijde Onsterfelijke die avond was teruggekeerd... ...hoorde hij van de ontsnapping. Hij was wit heet. Oh, hier en daar. Nou is het afgelopen. Ik laat niet langer met me spotten. Mannen erachteraan. Sneller, sneller. Na een poosje had Pastijde Tjarowicz en zijn vrouw ingehaald... Hij sprong van zijn paard... en wilde Iwatsjarwits aan zijn scherpe sabel reigen. Maar plotseling... Het paard van Baba Yaga gaf Kostei met zijn hoeven een harde slag tegen het hoofd. Hij viel dood neer. Nou, Maya Morevna... van hem zullen we geen last meer hebben. Help me om een vuur te maken. We zullen hem voor alle zekerheid nog verbranden. Ze verbranden het lichaam van Kostei de onsterfelijke en verspreiden zijn as in de wind. Kom, Maja Morevna, we gaan onze zwagers bedanken. Ze bleven een te gast bij hun familie... en keerden toen naar hun rijk terug... waar ze in vrede verder leefden.